...leden wel eens een keer meegemaakt. Ja, met uh, een duw bijvoorbeeld, dat, eens, uh, dat is wel eens voorgekomen. Dat kan wel onder je huid gaan zitten. Er zijn best wel situaties geweest waarin je dan uh, daar wakker van ligt. Ja, dat, is, uh, dat gebeurt zeker. Dit gedrag heeft volgens scholen grote gevolgen... ...bijvoorbeeld dat leraren uit het vak stappen. Dan naar Amerika. President Trump is mogelijk verkeerd geïnformeerd... ...over het sturen van Europese militairen naar Groenland. Dat heeft hij volgens Sky News gezegd... ...in een telefoontje met de Britse premier Stormer... Trump legde acht Europese landen importheffingen op... omdat ze meedoen aan een verkenningsmissie. Volgens hem deden de landen dit om onbekende reden... en speelden ze een gevaarlijk spel. Jongeren in Almere hebben op oudejaarsavond een stadsbus aangevallen met vuurwerk... maar de politie heeft nog altijd geen idee wie erachter zit. Daarom wordt nu om tips gevraagd van mensen die iets hebben gezien. Toen de chauffeur de deuren deed, werd het vuurwerk naar binnen gegooid. Een vrouw die in de bus zat raakte gewond. En babycrisis in China. Het geboortecijfer lag daar vorig jaar op het laagste niveau sinds 1949. China wilde jarenlang dat gezinnen maar één kind zouden hebben... maar daardoor komt het nu in de problemen. Om ervoor te zorgen dat Chinezen meer kinderen krijgen... worden vanaf dit jaar vrijwel alle kosten van bevallingen vergoed... en komt er een belasting op voorbehoedsmiddelen. En dan gaat het weer van weer plaats. We krijgen een heldere nacht. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen veel zon en 4 tot 9 graden. En dankjewel een keer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A2 tussen Weert en Echt de hoogte van L. Daar staan ze bij 210.0. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem. De hoogte van Heemskerk daar staan ze bij 58.3. En op de A16 tussen de Belgische grens en Breda. De hoogte van Breda bij 72.2. Vanaf volgende week maandag. De Q Top 500 van de 90s. Nou, er komen alleen maar goede verhalen uit de 90s. En nog veel meer goede herinneringen. Ja, het was het decennium dat je nog een videoband. en een, met een potlood kon repareren. en dat je de hele dag niet bereikbaar was. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En alleen maar goede liedjes euh, zoals deze. Ja, ik heb mijn lijstje nog niet ingevuld, zeg ik je eerlijk. Ik was er nog niet aan toegekomen. Maar hij gaat er sowieso op. Hij staat wel op het lijstje van Anton van Stelten. Riet de Paker, Wim van Meelenburg en Antoine de Smaak. Ik heb het over ATB. Cute or bag on the de 90s Bake sounds better with you like en is last minute met grote projecten. Soms worden zelfs hele albums uitgesteld over welke wereld echt het gaat. Dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst even uh, deze mini-quiz. Ja, ik vroeg je net in te, zetten, in te zetten op een Japanse uitvinding... en of deze wel of niet bestaat. Dat doen we in Japan-Nepan. Je kon via de Q Music app ja of nee sturen. Ja als je dacht dat het een echte uitvinding was. Nee als je er echt helemaal niks van geloofde. Uh, het gaat allemaal over een uh, spiegel die je doet laten lachen. Nou, Yves die zegt japan. Uh, Suzanne Driessen zegt nee pan. Japan komt binnen van Troy Schepers, China. Uh, Carina Diesberger zegt japan. Uh, Stefan Laan zegt nee pan. Nou, het antwoord is. Japan, het is echt een hele grote ja. Het werkte als volgt. Onderzoekers in Tokio ontwikkelden een spiegel die je gezichtsuitdrukking live volgt en subtiel aanpast. Dus ja, het is geen filter of, of geen truc of zo. Je ziet gewoon jezelf, maar dan net iets vrolijker. Uh, dat blijkt ook echt te werken, want ja, ons brein, uh, omdat ons brein automatisch gezichtsuitdrukkingen kopieert, zie je een glimlach en dus voel je hem ook. En zelfs als die glimlach niet van jezelf is gaat het gewoon borrelen in die uh, grijze massa. In de test uh, voelden mensen zich merkbaar gelukkiger... en soms zelfs euforisch. En opvallend, wie zich vrolijker zag in de spiegel... had ook meer zin om iets te kopen. Misschien wel uh, deze single. Want dit was ook echt een hele grote hit in uh, Japan. Het Props bij Q en Wave. My face above the water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 Music. En miles away, zometeen een nieuwe. Normaal of niet? Uh, en ook de alarmschijf, die is deze week van uh, Shakira. Eerst even een haasklus van mijn favoriete beentje uit de UK. Ik volg ze al een tijdje. Uh, maar ik ben er dus achter gekomen dat de boys van Coldplay het echt best wel vaak hebben. Dan uh, komt Chris Martin, die komt dan met een idee. Nou, dat gaat dan ongeveer zo. sitting down, messing around like this. In elk geval werd het liedje nog wel uitgewerkt en werd er ook een demo opgenomen. Maar het was helemaal niet bedoeld voor het nieuwe album waarmee ze bezig waren. A Rush of Blood to the Head. Joh, kijk maar, we zien nog wel of dat een keer uitwerken. You, mazzel. Uh, totdat hun manager Phil het liedje hoorde en zei... Jongens, jullie gaan nu aan de slag. Dit komt op het nieuwe album te staan. Nu. Twee maanden vertraging, dat album. Maar het kwam wel uit...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 See can find what do we do now Bij Q. Zometeen weer tijd voor het volgende onderzoek. Normaal, dus normaal man, of niet met de gekke gewoontes. Je komt er vaak achter... als je op een gekke gewoonte wordt gewezen. En eigenlijk maakt het helemaal niks uit. Want ja, je doet het al zo lang. Zit je dus ook niet echt in de weg. Waarom zou je het veranderen? Toch is het, is het leuk om het, om het erover te hebben. En te onderzoeken, doet de rest van Nederland dat nou ook? Even wat voorbeelden van de gekke gewoontes. Uh, die van Kirsten bijvoorbeeld. Als ik naar de Albert Heijn ga, dan moet het Albert Heijn-tasje mee. En niet een jimbo-tasje. Ja, die werd volledig normaal bevonden. Ook Karen die kwam een keer voorbij in dit onderdeel. Ik probeer alles op oneven nummers te zetten. Dus echt van radio en televisie... maar ook qua datums van volgend jaar hoop ik te gaan trouwen. Dus dan hoop ik ook om zeg maar, een, een even data neer te zetten. Ja, dat werd er trouwens niet normaal bevonden. Nog even belangrijk om erbij te zeggen. Alle, kandida alle kandidaten die maken het goed... en die hebben echt niks overgehouden aan hun deelname. Dus heb je een opmerkelijke gewoonte... die een keertje langs de meetlat mag... stuur even een berichtje in de Q-Music app. Dan spreek ik je wellicht binnenkort. Uh, zometeen gaat het over...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 En fans van extra extra schone vaat In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met Una Vaatwasstabletten Classic. Ronde tabletten voor maar 4,99. Fans van voeren. Aldi. Een speech geven aan je 20 medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel.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 Q sounds better with you. Better with you. En Teddy Swift. Normaal? Dat is normaal man. Of niet? Lekker yeah. zo normaal. Iedere dag in de avondshow een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het lichte gewoonte van Marieke. Goedenavond. Goedenavond, Joey. Goedenavond. Je beseft je heel goed dat heel Nederland er nu iets van gaat vinden, hè, Marike? Oh, dat mag. Ja, de luisteraars zitten allemaal op het puntje van de stoel die denken, wat doet Marieke nou? Uh, kom erop voor de draden mee. Nou, als ik s'morgens uh, om kwart voor zeven moet beginnen, hmm. dan uh, heb ik uh, altijd tijd tekort. En aangezien ik best wel veel koffie drink, gooi ik van die recycle-ijsblokjes in mijn koffie. Dat ik hem snel kan drinken, dan kan ik twee grote bakken koffie drinken voor ik de deur uit ga. Ja. Dus je laat de koffie afkoelen door de ijsblokjes bij te gooien? ja. Maar... Want als je gewoon ijsblokjes doet, dan wordt hij slap en dat is vies. Oké, okay, want dan wordt hij waterig natuurlijk. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat probleem heb ik getekeld in mijn hoofd. Maar Marieke, de eerste vraag die er dan nog in mijn hoofd is. Waar je kan de wekker toch ook een kwartier eerder zetten? Ja, maar luister, mijn wekker gaat om vijf uur. Ik vind dat best vroeg. Ja? <laughs> okay. Ja, oké. Okay. Ja, uh, ja. Ik bedoel. Ja. Nou ja, ik los het zo op. Ja, nee. Twintig uh, uh, minuten. Waanzinnige oh. oplossing natuurlijk. Sinds wanneer doe je dit? Eh, uh, sinds mijn baas bedenkt dat ja, als je in de supermarkt werkt... om kwart voor zeven moet beginnen. Oké. Okay. En zijn er meer mensen in je omgeving die je dit doet? Heb je misschien de ochtendploeg aangestoken? Nou, niet de ochtendploeg, maar wel de treinploeg. Mijn uh, plusdochter die wil nog wel eens ijsblokjes in de thee gooien als... Uh zichzelf een beetje verslapen heeft. Ja, oké. Okay. Ja, want bij thee hoor je ook nog wel eens mensen water gooien, maar dan wordt het waterig inderdaad. Ja, dus die ja, nog... ja, ik weet niet waarom zij dat dan ook zo doet, maar ja. Ja, oké. Okay. <lacht> um, en um, je hebt niet nagedacht over een beker die je kan vullen en die je dan onderweg mee kan nemen. Dus zo'n warmhoutbeker? Uh, die, nee, want ik vind, ik vind het niet. Uh, ja, dat... Ja. Nou, ga ik heel Nederland over krijgen. Ik vind het niet handig om koffie in de auto te drinken. Omdat ik vind dat je met autorijden bezig moet zijn. Ja, oké. Okay. Nou, daar is ook wat uh, voor te zeggen. Ik drink trouwens altijd mijn koffie onder de douche. Dat scheelt ook echt enorm tijd. En je kan meteen het ja? kopje je afspoelen. Normaal of niet? Maar goed, uh, we zitten hier niet. Ik te... weet niet wie nou de gekste gewoonte heeft van ons twee. <lacht> <laughs> koffie onder de douche, die doen we later wel een keer. <laughs> Ik, het is toch heel normaal koffie? Goed. Uh, de vraag is, wat vind je eigenlijk van de gekke gewoonte van Marieke? Je mag je mening doorgeven via de q music type. Uh, je mag het ook inspreken, druk je met het microfoontje, brul je het gewoon... en bij hoge noot bel je 09099596. Marieke, tot over een minuut of vijf, afgesproken? Yes, sir, heel goed. Heel goed. Normaal Dat is normaal, man. Of niet? En dit is Q Music Miles Smith En dit is nieuw sail gates go down solos get flipped girls get to dancing when headlights Hard spot and throw it down Nieuwe muziek bij Q After Midnight. Normaal? doe eens normaal man. Of niet? Ja, we zitten midden in een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag: is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het lichte gekke eigenaardigheid van Marieke. Welkom terug. Hoi. We Hoi. We gaan er zo meteen naar achter komen uh, ja, of Nederland het normaal vindt of niet. Maar we moeten ook eerst nog even, even kort, uh, waar gaat het over?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 Ja. Dus het is een uh, tijdswinst afkoelen. Nou goed, het is eigenlijk een hele, ja. best, wel, best wel slimme constructie. Maar goed, is het normaal of niet? Dankjewel als je hebt gereageerd. Echt super uh, fijn. superfijn. Nou, eens even checken wat er allemaal binnen is gekomen. Even kijken. Rob Pelkmans, die zegt... Uh, en ik heb in plaats van ijsklontjes een paar mokken in de koelkast staan. Dus het is eigenlijk best wel normaal. Dat is ook een goede truc. Dus je mokken hey. wat koeler is. Uh, Carlijnen van de Laarschot. Ik snap het wel, maar koffie onder de douche. Dat vind ik er weer bijzonder. Ja, ik biecht er net op dat ik altijd koffie drink onder de douche. Is efficië binnen. ja efficiënt hoor dan kan je ook het kopje meteen afspoelen op jaarbasis scheelt het echt 87 cent uh, even luisteren wat er binnen is gekomen qua audio ik vind het absoluut een gekke gewoonte maar het stomme is dat ik hem wel vaker hoor dus ik denk dat ik daar ook eens over na ga denken man man dat klinkt als uh, ijzerkoffie met extra stappen vermoeiend en niet normaal okay. ja en inderdaad alsnog rijden en drinken gaat vaak iets samen want of je op oranje bek nog, omdat die koffie zo knijt reet is in mijn bakje. Nou, en dan uh, schrik je of het gebeurt, want je hebt koffie overschoot. Levensgevaarlijk, niet door mij. Nee, duidelijk hoor. Want jij zei net, uh, ik vroeg aan jou, van waarom drink je dan niet onderweg? Maar jij zei, autorijden en drinken gaat ook niet samen. Nee, bij mij niet. Bij okay. mijn lompijt. Okay. Ik vind dit heel slim eigenlijk. Dus het is normaal en niet uh, normaal. Dat schrijft Mieke Provoost. Ben je klaar voor de uitslag? Ik wel. Daar gaan we. Niet normaal. Niet normaal. Nou. Ja. Nou ja, dan, dan niet. Nee, ja, sorry ja, Marike. Kijk, het is niet normaal. Uh, het is natuurlijk ook niet normaal. Ik, ik, het is, ja, maar, maar aan de andere kant, lekker blijven doen. Want het is een oh. uh, prima oplossing. Uh, tijdswinst, s ochtends. Maar weet je hoe die nog beter zou smaken? Ja? In een mok van jullie. Ja, Marike. Ik had het al voorbereid eigenlijk. Ik, had, ik heb ze al klaarstaan voor je. Je krijgt van mij een Mattie en Marike koffiemok. Nou, dat vind ik helemaal leuk. Maar je krijgt ook de Menno Barreveld uh, koffie en theecup. Oh, dat vind ik heel erg tof, want mijn man is van de thee. Daar hebben we allebei een Q-Music uh, ontbijt Nou, de gekke kant al klaar zijn. Je krijgt het morgen opgestuurd. Het wordt allemaal gedaan door Sasha van de Bali. Dus zeg maar even: dankjewel, Sasha van de Bali. Dankjewel, Sasha van de Bali. Q sounds <coughs> better with you.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 I'll in the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 Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Met korting naar een museum? Ook dat kan. Met thuisvoordeel van Ascent. Nieuw bij National.